Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is opnieuw een berg brandend afval op de snelweg gedumpt. Vanochtend vroeg werden op de A7 bij Marum in Groningen... pellets en ander hout neergegooid en in de fik gestoken. Een speciaal team gaat de rommel opruimen... omdat er waarschijnlijk ook asbest bij zit. Vorige week dumpte boeren uit stikstofprotest al afval en mest op snelwegen. Het band van het koor in Amsterdam is beklad. Weg met het koor en pro-hoeren, anti-ballen staat er. Vorige week kwamen beelden naar buiten van een jubileumfeest van de studentenvereniging. Daar werden vrouwen, hoeren en sperma-emmers genoemd. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan eh, onder het gebied van de handen, De actievoerders vonden de speech veel te ver gaan. Het was de druppel die de sperma-emmer heeft doen overlopen, zeggen ze. De vervanger van Sebastian Vettel staat klaar. Fernando Alonso scheurt vanaf volgend jaar voor Aston Martin over het circuit. De Spanjaard rijdt nu nog voor Alpine en zei juist dat hij daar wilde blijven. Formule 1-coureur Vettel maakte vorige week bekend na dit jaar te stoppen. Hij vindt het na 15 jaar mooi geweest en wil meer tijd met zijn familie doorbrengen. En Het is proppen op de Amsterdamse grachten. Door corona is het daar een stuk drukker geworden met rondvaartboten, motorsloepjes, kano's en subboards. Alles vaart kriskras door elkaar heen. Dat zorgt soms voor gevaarlijke acties. Volgens Rijkswaterstaat kennen veel mensen de vaarregels niet. Weet deze schipper alles van? Ik zat om drie vierde met mijn boot op die gracht en er komt erom een bootje met 10, 15 kilometer aanstuiven. En dan uh, vaart er een raam uit met uh, schade van Echt, echt een gekke huis. Er varen zoveel, nou ik mag het uit niet zeggen, maar ik zeg het toch, randenbieden op de grachten. Die totaal niet weten waar ze mee bezig zijn. Het kan dus voor veel mensen van pas komen om de regels nog eens te stampen. De rechterzijde van vaarwater aanhouden, dus niet in het midden. Uh, je moet rekening houden met zo'n groot schip met een dode hoek. En dan is de vuistregel, als jij de schippen in het stuur kan zien... dan kan de schipper jou zien. Dan heb ik het weer nog. In het zuiden hou je nog even kans op regen. Vanuit het noorden komt er meer zon door. Het is 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Leinland Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Noord-Holland bij Den Hoever 4 kilometer. Het oponthoud is nu zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 F M for Optimaal. Zie FM. FM. We naar school en we spuwen en we rukken, ze verbergen zich en we zijn aan het vastrippen de Ik zei dat ik de kerk heb купішов, в шар. Тіло забуває, існуючі проблеми. Vladimir, koets maar en alo. <laughs> <laughs> het, uh, het is eventjes uh, wennen hier. Inderdaad. Ja. Welkom en Happy Happy Pride. Happy Pride, uh, happy Ronald. Pride. Uh, uh, ja. <laughs> fantastisch. <laughs> je, je hoort hem, mijn stem. Ik heb gisteren al een feestje gehad. Uh, uh, vrouwenfeest op het strand. Wie er niet bij was heeft echt wat gemist. Dus uh, mijn excuses voor de luisteraars. Dat mijn stem een beetje raar klinkt. Deze keer. Ja, het klinkt wel lekker zwoel. Ja, lekker. Dus, uh, ja, inderdaad. Nou, welkom allemaal bij Radio, Rainbow Radio Zandvoort. de Pride Edition. Um, uh, spannend omdat we live uitzenden vanuit de voormalige burgemeesterskamer. In het raadhuis. Dus op locatie. En daarmee zijn wij uh, ook weer de eerste van uh, ZF. Die de nieuwe locaties heeft probeerd uit te testen. Dus uh, het kan wat zeer, kinderziektes en dergelijke opleveren. Maar vooralsnog, uh, zo hier Jelmer en Mirko aan de techniek. Die hebben dat allemaal goed uh, in, in handen. Alhoewel volgens mij mijn microfoon nu wegvalt. Uh, nee, nee, niet nee, zo. Nee. Dan, dan, is dat mijn, dan is dat mijn koptelefoon. <laughs> we houden het gewoon in ieder geval spannend. Uh, we gaan er een feestje dat van maken. Dat denk ik ook. Wat gaan we doen? Nou, we gaan in ieder geval uh, een interview doen uh, over een virtual museum. Ja, een virtual reality museum. Virtual ja. reality museum. En uh, we gaan uh, B+. Ronald Mol interviewen. Ja. En ja, je gaat ook nog vertellen uh, wat je gisteren gedaan hebt. Ja, precies. Ja, daar gaan we ja. het ook nog even over hebben. We gaan ook nog luisteren zeg maar, naar Iline Celen, die uh, zeg maar, de onderzoeksresultaten van de Canal Parade, uh, Ja, graag. Oh, ja, daar ben ik heel benieuwd ja, naar. Want er ja. is onderzoek naar gedaan en moet hij nou wel of moet hij nou niet blijven? Ja, zij is zoals eerder uh, uh, in de uitzending geweest, Goed, uh, toen inderdaad. ze bezig was met het onderzoek nog. Hè? Ja. ja, precies. Ja, ja. En daar hebben we dus nu de resultaten. Oh, Oké. Okay. Um, nou, u hoort het al: Anja Westerwil achter de microfoon, um, Jelma Koper achter de techniek, met natuurlijk ook zijn kolom zo direct. Hallo. En Jomer, je gaat straks nog meer doen. Ja, ik heb ook straks een uh, uh, zelf ingericht uur. Want dat is natuurlijk altijd een mooie gelegenheid van deze Pride-uitzending. Die doen we lekker wat langer. Tot, uh, tot vijf uur vanmiddag inderdaad. En van uh, twee tot drie ben ik er met Pride in the Mirror. En ja, de naam zegt het eigenlijk al een beetje symbolisch. van. Uh, uh, ik heb een gast uitgenodigd van binnen de LBTI-community... Uh, die kritisch kijkt tegenover bepaalde ontwikkelingen die nu gaande zijn uh, uh, rondom misschien de Pride, maar veel breder natuurlijk, want het is het hele jaar door een uh, hot item. En uh, daar gaan we het over hebben, eigenlijk over de... Hoe staat de acceptatie ervoor, wat zijn nou eigenlijk de risico's en hoe gaan we om met die toekomst, die onzekere toekomst in een zoektocht naar een steeds inclusievere samenleving eigenlijk. Ja, interessant. Dus naast entertainment en informatief hebben we dus inderdaad ook zeg maar, discussie in de verdieping erin. Ja. En dan natuurlijk nu achter de knoppen Mirko Gerrits met een prachtige uitdossing. Dat zie je er mooi uit man. Ja, ja hartstikke, hartstikke goed. goed. Ja, je zou het eigenlijk moeten zien. A. Er is buiten niks te horen, ja, horen wij inmiddels. Dan zetten we de speakers weer even uh, een tikje dat, harder, inderdaad. Ik hoor inderdaad van de techniek dat dat eventjes niet, uh, niet anders kan op dit moment. Um, het derde uur, of tenminste ja, het volgende uur... zou dan Wendy's favorite moeten worden. Maar het blijkt dat Wendy op dat moment staat te soundchecken... op het podium zelf vanwege de pleinfeest. En uh, ja, dat kan helaas geen doorgang vinden. Dus uh, we hebben eventjes uit de kast getrokken. En we gaan gewoon lekker een uur lang luisteren naar de top... 51 dat wil zeggen nummer 1 tot en met 15. Dus dat zijn good old regenbooghits waar je lekker op kunt dansen en weg kunt zwijmelen. Ja, ik, ik vind dat eigenlijk ook wel heel toepasselijk. Want precies tussen die drie en vier is ook de parade gaande, Dus letterlijk de oh, feestelijke ja. stemming. Leuk. Die we hier gaan ja. ook al dat is uh, lekker waar. op de Heb zender hebben. Dat is zit je gelijk ja. in. Ja, precies. En op het moment zeg maar, dat die parade hier aankomt, komt ook het boegbeeld hier in de studio. En bij dat boegbeeld hebben we het over Dallas Angel. En Dallas neemt het laatste uurtje voor haar rekening. Want ze draait dan even lekker door. Van vier tot vijf. We gaan uh, beginnen. En uh, we gaan in deze uitzending alleen maar hebben over... Dansmuziek of dansnummers in ieder geval. Precies. Hier is Stromaai, een dans.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 dat was Whitney Houston met I want to dance with somebody. We krijgen nu een opgenomen interview. Uh, Virtual Reality LHBTIQA Plus Museum van Casper Sternenburg. Een goedemorgen. Als het goed is heb ik op dit moment Casper uh, Sterrenburg aan uh, de lijn. Althans via Skype. Klopt dat? Hi, hallo, ja. Yeah. Hallo, goedemorgen, Casper. Uh, um, uh, ja, we nemen dit uh, gesprek van tevoren op... omdat uh, zeg maar je gedurende uh, de uitzending, als we op locatie zitten... Uh, niet in de studio langs kunt komen. Uh, je bent uh, lekker druk met een, uh, met een eigen programma. Casper, um, uh, we gaan je interviewen rondom uh, zeg maar het eerste VR-museum over LHBTIQA... Uh, uh, uh, cultuur. En uh, dat de uh, zeg maar op uh, via het NOS-journaal. Tegelijkertijd zijn wij beide verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. En ook daar kwam het via HVA Pride naar voren. En uh, natuurlijk willen we graag alles weten over dit museum, wat jullie uh, aan het oprichten zijn. Um, de eerste vraag in ons interview is altijd: wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven? En op welke wijze ben je verbonden aan de regenboogcommunity? Ja, um, nou ja, hallo allemaal. Ik ben Casper uh, Sternburg. Um, ik ben 21 jaar en in het dagelijks leven ben ik een freelance digital designer. Um, daar heb ik dus ook gestudeerd aan de hogeschool. Um, ja, het is best interessant. Ik, ik heb zelf uh, geen directe verbinding met de regenboogcommunity, zou ik zeggen. Um, ik heb wel vrienden en collega's die dat, uh, die dat wel zijn. En het, het, het interessante is dus dat de problemen die ik en ook ja, de rest van de bedenkers van het museum, want ik werk samen met, uh, met drie anderen, Um, dat wij die problemen proberen te verhelpen, nou, dingen zoals nou, misrepresentatie of stigma's, maar we hebben zelf niet zo heel erg veel te maken direct met die problemen. en nou, ja, meestal is dat al de reden waarom mensen zo'n initiatief opzetten. dus ja, je zou mij um, en ons adres van de zou ons kunnen zien als allies, zou ik kunnen zeggen. Ja, dat is, dat is de term dan tegenwoordig, ja. hè, als allies inderdaad. Ja, ja. Uh, nou, hartstikke welkom. Uh, ik ga je interviewen uh, rondom dit, uh, dit initiatief. Want jij hebt met een aantal studiegenoten gewerkt aan dat interessante project. En dat is het, uh, uh, dit, dit museum. Uh, laten we even de namen noemen van uh, degene met wie je hebt samengewerkt. Uh, ik heb samengewerkt uh, met uh, Damir, Olico en Anastasia. Um, nou ja, met z'n vieren hebben we eigenlijk vanuit de Hoogschool van Amsterdam een, uh, ja, een VR-museum gemaakt. Ja, en uh, hoe, hoe is dat precies gegaan? Ja, hoe is dat ontstaan, dat idee? Ja, nou ja, um, het komt eigenlijk vanuit de Hoogschool van Amsterdam. is een uh, lopend uh, onderzoeksproject vanuit het lectoraat voor uh, naar Civic Interaction Design, zoals het heet. Um, en zij doen op dit moment onderzoek naar. Ik nou, even wachten, Kasper, want dan ja. onderbreek ik je even. Natuurlijk ook voor, en, voor mijn beleving, maar ook voor de, voor de luisteraars en Civic. En dat en, en, en, en, zijn er precies. En... Ja, civic Interaction Design. Ja, kijk, als jullie nu zouden kunnen zien, zou ik inderdaad de haakjes erbij zetten. Kijk, ja. um, waar zij zich vooral mee bezighouden, is um, ja, eigenlijk de effecten die design kan hebben op de samenleving. Dus um, dat is echt hele, nou ja, praktische dingen zoals, ja, echt van alles. Um, en nou ja, ze doen dus ook onder andere onderzoek naar wat bepaalde technologieën um, kunnen doen met, uh, met, met ons, wat zeg maar, wat, de, ja, wat het effect daarvan is op ons. Um, ja. VR staat dus één van. En dat VR gebeuren, dat hebben jullie zeg maar omgezet naar een, naar een museum. Ja, de vraag vanuit um, naar de hogeschool was eigenlijk of wij inderdaad dat, uh, dat onderzoek een beetje kunnen bekijken. Dus nou ja, iets met virtual reality. En zij zouden het ontzettend gaaf uh, vinden om dan iets te doen rondom uh, nou ja, genderdiversiteit. Um, en daar hebben wij uiteindelijk gekozen voor een, voor een museum. Nou, we hadden een aantal ideeën, hadden we, uh, maar we vonden het vooral ontzettend belangrijk dat wij uh, ja, toch wel een juiste representatie neerzetten En echt de echte verhalen vertellen. En uh, om die reden kwamen we al vrij snel uit bij een digitaal museum. Aha. En dat, uh, dat, dat, dat, waar kwam de inspiratie vandaan? Ik zou zeggen uit de community. Um, want we hebben natuurlijk um, hebben we eerst uh, nou ja, flink wat onderzoek gedaan voordat we überhaupt een, een idee op papier hadden. En daarvoor hebben we heel veel gepraat met uh, nou ja, bijvoorbeeld um, nou ja, de, de Pride Community van de Hogeschool van Amsterdam zelf. Um, waar we heel veel mooie en inspirerende verhalen hebben gehoord. Um, en waarvan we toch hoorden van de meesten uit de community dat ze zeggen dat er toch een ja, eigenlijk een plek nodig is waar dit soort informatie op een nou ja, leuke. Uh, natuurlijk educatief, maar wel op een leuke wijze kan worden um, laten zien. En nou ja, samen met virtual reality zagen wij een uh, hele leuke match daar. Ja, in, in Londen is er inmiddels een museum, uh, LHBTI uh, ja. Museum, is er, uh, is er geopend. Ik hoor je al ja zeggen. Is ja. dat ook een inspiratiebron voor jullie geweest om daar uh, naar te kijken? Wij hebben absoluut inderdaad ook gekeken naar um, bestaande uh, vormen van nou ja, content te leren met LGBTI. Um, en uh, we hebben inderdaad ook het museum in Londen hebben inderdaad gezien. Natuurlijk niet het echt, maar hebben we het een en ander van gelezen en gezien. Um, ja, het punt is natuurlijk dat een, een echt museum, um, ja, als je daar bijvoorbeeld nog een expositie bij wil bouwen, dat kost ontzettend veel geld en werk. En je moet er natuurlijk inderdaad fysiek zijn, want wij kunnen niet even naar Londen. Um, en zo'n digitaal museum, dat, ja, dat is eigenlijk voor iedereen die ja, toegang heeft tot de technologie. Dus een VR-bril kan dat op ieder moment bekijken. Ja. dus dat is, uh, dat is wel echt uh, heel gaaf, ja. Ja, dat is mooi. Dan kun je gewoon uh, tijd plaats en uh, ruimte onafhankelijk kunnen natuurlijk. Uh, wel jammer trouwens dat jullie niet even... zeg maar van de, voor die studie, voor dat onderzoek even naar Londen toe mochten. Dat is wel ja, een beetje zonde natuurlijk. Ja, ja. Maar Casper een, een virtueel museum. Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is eigenlijk wel mooi. Neem ons mee in dat museum. Het is radio, dus we zien niks. We kunnen alleen horen. Um, en vanaf deze locatieuitzending uh, hebben we ook geen beeldverbinding. Dus echt alleen oldschool radio... Um, vertel ons, hoe ziet dat museum eruit? Nou, het museum is eigenlijk een, een soort virtuele ja, tour. Um, dus men heeft een, een VR-bril die ze op kunnen zetten. En eigenlijk op het moment dat ze de bril opzetten, uh, hoeven ze verder niet, uh, niet te lopen. Ze hoeven niks uit te voeren of zo. Maar ze kunnen wel volledig om zich heen kijken en eigenlijk het hele museum uh, tot zich nemen. Um, je zou het kunnen zien als een, een tour. Uh, die duurt ongeveer vijf minuutjes. En uh, gedurende die hele tijd loopt er ook nee, digitaal een audio-gids met je mee. Uh, die je meer vertelt over de dingen waar je op dat moment naar kijkt. Dus um, het is eigenlijk ja, het is zo eenvoudig mogelijk gemaakt dat de meeste mensen er gebruik van kunnen maken. Um, we doen de bril op en uh, we kijken naar allerlei content om ons heen en dat zijn dingen zoals um, bijvoorbeeld videoverhalen van mensen uit de community, we hebben audioverhalen, uh, We hebben bijvoorbeeld ook samengewerkt met Pride Photo, dus een fotoexhibitie hebben we ook. Um, dus eigenlijk van alles uh, op een leuke speelse, maar toch educatieve wijze uh, zit in dat museum, zouden we zeggen. Ja, ja, mooi. Hebben jullie gericht op een specifieke doelgroep? Interessant genoeg niet, want wij merkten dus dat er inderdaad heel veel um, nou, studenten zijn, vooral waar we nu hebben gepraat. Maar dat is natuurlijk omdat we met um, ja, de community van Pride op de hogeschool praten. En dat zijn ja, over het algemeen studenten en die zijn meestal wat jonger. Um, tegelijkertijd hebben wij, nadat we dit uh, nou ja, naar school een beetje hebben uitgebreid en nu ook op een aantal evenementen zijn bijvoorbeeld... Um, hebben we ook gesproken met heel veel... Uh, andere mensen die bijvoorbeeld... Nou, wat meer richting de 40 of de 50 gaan. Die al lang de universiteit uh, uit zijn. Dus, en die vonden het ook... ontzettend uh, interessant. En daar hebben we ook... heel veel uh, ja, meningen en, en feedback... van gekregen. Dus eigenlijk... Nee, we focussen niet op een specifieke leeftijd. Eigenlijk op iedereen die geïnteresseerd is om wat meer te leren over het onderwerp. Ja, superleuk. Breed doelgroep en veel interesse, denk ik zeker, gedurende deze prime periode Hoe kunnen we het museum vinden? Hoe kom je terecht? Nou ja, het museum is uh, nog niet, uh, mogelijk komt het ooit nog, uh, publiekelijk te vinden ergens online. Uh, maar we zijn wel op allerlei evenementen. Uh, we zijn bijvoorbeeld uh, nou ja, volgende week, de eerste week van augustus, of dat is dus nu, in het uh, Pride Hotel in uh, Amsterdam uh, zijn we te vinden uh, op een evenement. En uh, nou ja, de afgelopen week zijn we ook geweest op de evenementen van Queer Currents in Amsterdam. Uh, dus we proberen op dit moment op zoveel mogelijk uh, plekken fysiek mensen kennis te kunnen laten maken met dat museum. Um, maar ja, de, verder online beschikbaar maken, dat is iets waar we op dit moment nog naar zouden kijken. Ja, ja precies. Pride Hotel is uh, uh, zeg maar aan de Wieboudstraat. Hè? Dus, uh, ja, dus, uh, het, het Student Hotel, dat heet dan op dit moment het Pride Hotel natuurlijk. Dus daar zijn jullie te vinden. Um, is er uh, sprake van openingstijden? Um, we zijn er sowieso op uh, 4 augustus. Um, dan wordt er ook een, uh, ja, een korte lezing gehouden van het uh, Hogeschool van Amsterdam lectoraat over... Um, het VR-project specifiek en dan zal ook het museum daarbij uh, te vinden zijn. En hoe laat? Um, dat staat op de website, maar ik geloof dat het om twee uur is. Om twee uur, oké. Okay. Ja, dat zouden we inderdaad eventjes kunnen nazoeken, dus gewoon op de website natuurlijk. Um, uh, ja, klinkt beren interessant. Is er ook een timeslot? Hoeveel mensen kunnen er tegelijkertijd in het museum, uh, van het museum gebruik maken? Hoe lang duurt een rondleiding? Nou ja, een gemiddelde rondleiding in het museum duurt dus zo'n vijf minuten. Nou ja, uh, we kunnen op op één moment kunnen wij twee tot drie verschillende mensen tegelijkertijd in het museum hebben. Uh, natuurlijk niet allemaal met één bril. We hebben meerdere brillen mee. Um, en dus uh, ja, kunnen we toch wel aardig op mensen kennis laten maken met dat museum. Nou ja, de verwachting is dat we daar um, echt wel minimaal één of twee uur uh, toch echt wel zullen besteden vol aan mensen uh, kennis laten maken met dat museum. Ja. Ja, ja, ja, interessant. En uh, eigenlijk een soort van pop-up museum. Uh, wat gebeurt er na de sluiting, uh, zeg maar? Dus uh, 7 augustus is dus volgens mij het laatste dat het museum echt via de bril bekeken kan worden. Wat daarna? Ja, eigenlijk op dit moment um, zijn we dus aan het proberen om zoveel mogelijke evenementen die passend zijn uh, voor het museum om, ja, die aantrekken om daar ons museum te kunnen laten zien. Um, ja, het museum sluit natuurlijk eigenlijk nooit echt omdat het online is, een ja. uh, VR-bril. Maar het onderzoeksproject uh, van de Hogeschool die loopt tot het einde van dit jaar. Um, dus er is een kans dat we op meerdere evenementen nog zullen gaan verschijnen. Uh, en we luisteren altijd nog graag naar meningen en feedback van de community, inderdaad. Dus mogelijk sluit, uh, sleutelen we hier en daar nog wel wat aan het museum. Uh, maar waarschijnlijk aan het eind van het jaar uh, loopt het project wel af. Ja, en nou, ja, wie weet is er met een of andere mooie subsidiebijlage wel uh, iets uh, permanents van, uh, van te maken. Dat is ja, wellicht. Ja, nou klinkt ontzettend leuk. Ik ga kijken of ik in die uh, drukke bezigheden van mij, mijn agenda, uh, de tijd heb om langs te komen. In ieder geval, donderdag 4 augustus om 2 uur in het uh, Student Hotel of het Pride Hotel aan de Wieboudstraat. Dan staan jullie daar. Dan wordt ook die lezing gegeven. Um, heel veel succes en heel veel plezier. Dank je wel voor dit initiatief. En um, ja, ik ga je bedanken en hiermee uh, afsluiten uh, voor dit, uh, dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Ja ik ben aan het woord geweest. Yes. Ja, sorry, <laughs> interview uh, uh, is nu klaar. We gaan nu luisteren naar Robin met Dancing on my own. Oh, hey. was dus Abba natuurlijk met Dancing Queen. Ach, en kan natuurlijk gewoon niet ontbreken. Zeker niet. Hè? Hier op Rainbow Radio Zandvoort met de Pride. En uh, waarin we alle nummers met dans uh, draaien. Um, de luidsprekers staan op het plein weer even iets te hard. Dus die worden weer wel bijgesteld. Uh, we gaan luisteren naar een interview. En dat is een beetje een aanpassing. Dat zie je maar als je live en, uh, bezig aan het uh, uh, radiomaken bent. Um, het blijkt dat ons gast zit in de file. En is dus niet op tijd hier in de studio. Um, gelukkig hebben we eerder uh, een... Video, een interview moeten opnemen en dat interview kunnen we nu uitzenden en dat is omdat deze, dat deze gast vandaag zelf heel erg druk is in het Student Hotel uh, in de Pride Amsterdam. Uh, het gaat over Iline Seelen en Iline Seelen is eerder in de uitzending geweest in april waarbij ze aankondigde een onderzoek te gaan doen vanuit Pride Amsterdam naar de Canal Parade. We gaan luisteren naar het eerste deel van het interview. En als het goed is, dan is nu de opname gestart voor een interview met Eline Zelen. Hallo. Uh, hallo, kijk, daar <laughs> ben je. En, uh, nou, van, uh, hartstikke fijn dat je in de uitzending kunt komen. Althans, in de uitzending. We nemen dit van tevoren op. Uh, want je bent druk uh, bezig met de voorbereidingen voor de Pride Amsterdam... En ja. Uh, ja, in dat kader kun je niet live naar de locatie uh, komen waar wij uh, gaan uitzenden. Dus vandaar dat we dit uh, uh, interview van tevoren opnemen. Ja, um, vanuit ja. Berlijn, dus we hebben internationaal contact. Dat maakt het ook ja. wel weer interessant natuurlijk. Ja. En uh, nou, van harte welkom nogmaals uh, Eline Celen. We hebben je eerder in de uitzending gehad, in de uh, uitzending van 4 april waarbij we uh, eerder een interview hebben afgenomen... over een onderzoek dat jij verrichtte naar of zou gaan verrichten naar uh, de Canal Parade. En um, nou, daar heb je een aantal uh, uh, vragen over beantwoord. Inmiddels is dat onderzoek uh, achter de rug. En uh, is er ook een rapportage verschenen. Uh -huh. En uh, we zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig naar de uitkomsten... waar we in dit interview dieper op ingaan. Um, allereerst voor de luisteraars. Uh, kun je nog heel even de context schetsen... Um, wie je bent en waarom jij dit interview of waarom jij dit onderzoek gedaan hebt. Ja, dus um, mijn naam is Eline Seel, zoals jullie al weten. Uh, ik um, heb nu het afgelopen jaar een master in sociologie gedaan. En uh, in het kader van onze thesis werd de VU, wordt de VU elk jaar benaderd door uh, verschillende organisaties of bedrijven die een onderzoeksvraag hebben waar uh, ze naar iemand naar willen laten kijken en daar kunnen wij dan onze thesis um, over schrijven en Pride Amsterdam heeft de VU had de uh, in verband met een kwalitatief onderzoek over dus de boodspraden en wat er eigenlijk allemaal rondgedacht en rondgesproken wordt um, ja, binnen community, media enzovoort en dat was een thema dat ik heel interessant vond om te doen en ik heb het dan gekozen als masterthesis en daar ja. heb ik dan vier maanden lang onderzoek naar gedaan Kijk, nou, dat, is een, uh, dat klinkt als een gedegen onderzoek en uh, ook omvangrijk. Um, kun je vertellen, wat was ook alweer de precieze onder onderzoeksvraag? De onderzoeksvraag uh, was dat ik drie groepen benaderd heb. Dus commerciële partners die een business interesse hebben. Uh, queer of lesbische vrouwen van de community. En uh, botenparticipanten, mensen die op de boten gestaan hebben. Heb ik benaderd uh, en in gesprekken, in interviews via, met een spectrum... dat ik dan zelf ontwikkeld heb... Uh, waar aan de ene kant de commerciële, de commerciële definitie staat... in het midden is dan de celebration... en aan de rechterkant is de politisch-activistische. En daar heb ik dan gevraagd om zich te positioneren op dit spectrum... om, uh, als we naar de boodspraat kijken... om dan een relatie te kunnen zoeken of vinden... Uh, met queeractivisme in Nederland. Dus de onderzoeksvraag is um, drie verschillende groepen... die een relatie hebben met de boodsprade, die zich positioneren op een, op een spectrum, op een commercieel activistisch spectrum... en dat in relatie zetten met queeractivisme. Ah ja, en als we het dan hebben over zeg maar, de onderzoeksvraag... welke vraag, hoofdvraag heb je dan eigenlijk gesteld aan deze verschillende groepen? Um, dat is niet per se een hoofdvraag. Want je hebt een, een hoofdvraag waar je eigenlijk specifiek naar gaat kijken. Maar daar komen dan drie subvragen bij. Dus ik keek dan ook naar de spanningsvelden. Ik keek dan naar de interesses, hoe dat ze hoe dat gerelateerd zijn en wat dat beïnvloedt. Uh, en naar de community in Amsterdam. Dus je gaat niet die vraag zo stellen, maar je gaat er dan vragen rond uh, ontwikkelen die daar informatie naartoe gaan geven. Dus ik heb dat spectrum gebruikt. Uh, ik heb dan ook vragen gesteld over hun, hun ervaring. Hoe heb je dat ervaren? Hoe, hoe zie je dat? Hoe zou dat anders moeten zijn? Wat heb je gemist? Wat betekent queer activism voor jou? Dus dat, ik heb niet specifiek gevraagd, dit is mijn onderzoekvraag. Alsjeblieft, geef er een antwoord op. Dus, um, ja. ja. Heel, heel helder, dankjewel. <lacht> um, wat was nou precies je bedoeling? Dus wat, wat wilde je met dit onderzoek eigenlijk uh, bereiken in opdracht van, uh, van Natuurlijk Part Amsterdam? Um, ja, wat, ik wil, wat we eigenlijk willen bereiken is de beleefde werkelijkheid op, op papier zetten. Of de beweefde, beleefde werkelijkheid geeft aan wat er eigenlijk gebeurt. Dus als je met mensen in gesprek gaat, dan krijg je verschillende antwoorden. En ergens in het midden van die antwoorden zit dan een werkelijkheid. Of die verschillende beleefde werkelijkheden samen maken dan een werkelijkheid. En dus de boodspraat staat onder hevig kritiek sinds jaren. En... Um, er wordt heel veel in de media gereproduceerd van te naakte te wit, te, te homo maar als je daar, of te mannelijk. Maar als je daar dan eigenlijk een beetje dieper naar gaat kijken en daaronder, onder al die, die niveaus gaat kijken die daarmee die daar inspelen, dan vind je andere antwoorden. En ik zelf, toen ik de eerste keer naar de bootsparade ging in 2016, ik vond dat fantastisch. Ik vond dat geweldig dat dat kan en dat dat mag en dat dat mogelijk was en, en ergens... Vond ik dat jammer dat daar zoveel kritiek op was. En zeker dan ook dat, dat die artikelen over de klankbordgroepen, die dan zeiden van ja, opdoeken die handel. En ik denk dus dat dat. En, en, ja, ik denk, ik persoonlijk, dit is, ben ik persoonlijk, denk dat dat heel jammer zou zijn moest dat niet meer gebeuren. En dat, ja, dat, dat, dat ergens, dat prikkelde mij. Dat, dat wekte mijn interesse op om daar naar te gaan kijken. Van wat zit daar dan onder en wat is daar dan meer rond? En. Um, dus daar, daarom ben ik daarnaar gaan kijken. Uh, omdat ik persoonlijk het een heel interessant evenement vind. Uh, en dan dat conflict met die kritiek. En wat is er dan echt aan het gebeuren. Ja dat vond ik gewoon als onderzoeker heel interessant om naar te kijken. Ja super. Nou daar gaan we zo direct even wat dieper over in. Uh, in het rapport stel je. Um, en dan komt er even een Engelse zin. Want het rapport is totaal in, uh, in Engels. De ja. Amsterdam Rainbow Community. Isn't truly a community according to some, part uh, some participants. But there is experience pressure ...to be one from the outside. Oftewel, de Amsterdam regenboogcommunity... ...dat is niet echt een community... ...volgens sommige participanten... ...ook deelnemers in het onderzoek... ...maar zij ervaren een soort van druk... ...om dat wel te zijn. Kun je kort vertellen wat dat precies inhoudt... ...en waarom heb je dit opgenomen in je rapport? Um, ja, dus ik denk dat dat een belangrijke factor is... ...om, om naar te kijken... want als je over een community praat, dan denken we altijd aan samenhorigheid. Dat is een verbindenis, we zijn verbonden door iets, we werken samen naar een bepaald doel. Maar als je dus naar de, de LGBTIQ+, of naar de Rainbow Community, of naar de Rainbow Family, ook al al die verschillende terminologieën die er gebruikt worden, ja. hebben ergens een onderliggende toon van gemeenschap en, en samenhorigheid. Maar dat... dat is er niet per se. Dus als we naar Amsterdam kijken, Amsterdam is een uh, minority-majority-stad. Dat wil zeggen dat er geen meerderheid is van een bepaalde cultuur, of een bepaalde etnische groep, of een bepaalde nationaliteit in de stad zelf. Dus we zitten met, met heel veel verschillende culturele groepen die, die samen in die stad leven. En als je daar naar die rainbow-community kijkt in Amsterdam, is dat net hetzelfde. Dus je zit ergens met een menging van verschillende stadia van, van bevrijdingsprocessen. En maar omdat we daar van een community praten... gaan we ervan uit... Van, ah ja, dat, die, die horen allemaal samen... en dat, dat lukt allemaal en dat gaat allemaal. Dus ergens is er een beeld. Maar als we er dieper op ingaan... zien we dus dat de enige denominator... van die, van die gemeenschap is... het anders zijn... dan de heteronormatieve samenleving. Ja, ja, ja. Want, want een persoon... dus laten we zeggen... Een, een, een transseksuele immigrant van Latijns-Amerika staat helemaal ergens anders dan een Nederlandse... Lesbische of queer vrouwen. Die hebben een andere strijd. Die hebben een ander bevrijdingsproces. Dus die, er is ook niet... Er is, er is geen overlap. Er is geen samenhang. Maar omdat daar gezegd wordt dat het een community moet daar, is... Is er daar ergens een verwachting dat dat dus wel is. En er is ook een verwachting dat bij de, bij de Pride Week... Of bij de botenpraden, Dat dat dan ook gewoon zo lukt. Dat dat één grote community is. Maar als je op volledig andere plaatsen staat... En eigenlijk volledig andere struggles hebt. En volledig andere problemen hebt waar je mee in contact komt. Dan... Dan is er in echt een samenhorigheid. En die druk van buitenaf, die verwachting van buitenaf, van ja, maar ja, jullie zijn toen community en het moet allemaal samen en het moet inclusief en het moet, ja, dat moet één groot feest zijn voor iedereen. Dat is een druk die ergens ook, allee, die ik uit interviews dan zag: van ja, dat lukt ergens niet. Want het is eigenlijk geen community, omdat er zoveel verschillen zijn in de verschillende letters of in de verschillende groepen. Maar er wordt dat wel van verwacht. Ja, en dat nou, geeft dan is, een spanningsveld. Ja, ja, ja. Dit is natuurlijk al een, eigenlijk een eye-opener of een inzicht wat uh, um, heel veel lijkt te verklaren waarom er ook zo'n uh, controversie is binnen de community rondom die Canal Parade. Um, maar goed, dat is, dan loop ik een beetje vooruit op de zaak en ik weet helemaal niet of dat natuurlijk de conclusie is... Um, um, uh, interessant om, om dat ook zeg maar uh, uh, uh, te horen en te vernemen, dat wij als community ook anders naar elkaar kunnen kijken, omdat de strijd ook niet gelijkwaardig is. En dat er vanuit uh, zeg maar, uh, de, de, de, de, het eigen beeld uh, vaak gekeken wordt naar de andere partij, en dat daar dus ook een bepaalde dynamiek uh, mm -hmm. door ontstaat. Ja, ja, ja. ja. En dit was dan het eerste deel van het interview met Eline Seelen, eh, omdat onze gast die nu eh, geïnterviewd zou worden, Ronald Mol van Stichting B+. Helaas uit de file staat, eh, maar wij verwachten hem natuurlijk in het volgende uur. Eh, het tweede deel van dit interview, dat eh, gaan we beluisteren ook in het volgende uur. Maar nu gaan we even gewoon lekker eruit, even de voetjes opwarmen met Dancing Feet van Kaijo, eh, featuring D.N.C. DNCE moet ik zeggen... En daarnaast gewoon lekker Whitney Houston met I Want to Dance with Somebody. You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride. Spin you around on the chandeliers. Head over heels like tears for tears. You love. No, I can't get enough Those are my cool, but I'm staying alive Dancing no the range to kiss the night at you touch, oh, it fits love. Oh, this hey. Don't need drama I just need one word to get to you so tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry To the rhythm that cry for you And every Saturday night that you ain't. Light the moon. I want it's dance another beat no Unless it's with you big beat beat beat beat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 Don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't here, my tears blue. And these blinding lights they shine so bright, night like we're on the moon. But I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. you Dancing people, dancing they cry. No unless it's with you unless it's with you With you feel so happy they don't take dance and I'm gonna beat no Unless it's with you with This is with you! Ja, dat was Kaijo featuring DNCE met Dancing Feet. En we krijgen daar meer en meer zin in. En het plein begint zich langzaam voor te bereiden voor uh, zeg maar de parade die, uh, die straks komt. Dat Komt uh, er zo aan, hè? Ja, nou ja, het duurt nog even. Eerst een uh, pre-party op het plein, Station ja, stationplein. Ja. Dus uh, begin daar maar lekker, want daar is ook muziek, ja, zou ik zeggen. Ja, nou, hou je koptelefoontje eventjes op met Rainbow Radio's antwoord, zou ik zo zeggen. Niet, uh... Ja, dat is waar. <laughs> Oké, okay, okay. nou ja, een beetje dubbel. Wie thuis zit, kan gewoon thuis blijven. Wie van plan is te komen, ga vast naar het plein. Precies, precies. En het is zo, zo, zoveel beter weer dan gisteren, waar de echt met bakken uit de hemel kwam. Oh. En, uh, de temperatuur is geweldig. We hebben hier de ramen open staan zodat de speakers inderdaad over het raadhuisplein heen schallen. En uh, nou, dat is uh, alsof je de kachel op 25 graden hier hebt staan Absoluut. in de kamer. Absoluut. Dus de temperatuur is goed. Um, het zonnetje komt uh, zo'n beetje spelend erbij zeg maar, door, de, door de bewolking heen. Ja, Een prachtige opmerking voor uh, Straks het Grote Pleinfeest hier. Uh, ja. In de tweede uur uh, gaan we luisteren naar uh, um, uh, het tweede deel van het interview met Eline Selen over het uh, rapport uh, naar de Canal Parade. En daar komt een uh, verrassende conclusie uit. Dus uh, blijf inderdaad luisteren in de tweede uur. Verwachten we dan ook uh, Ronald Mol van Stichting b die op dit moment in de file staat. Uh, maar uh, genoeg tijd heeft om dan in ieder geval aan tafel te schuiven. We hebben een onverwachte verrassing, want uh, we worden geïnterviewd door uh, Haarlem 105, die ja. uh, gevraagd of ze even langs kunnen komen. Dus uh, we gaan zo direct uh, iemand binnen laten komen. En natuurlijk hebben we gewoon lekkere muziek. Precies. En het gaat over dans. Het gaat over dans. En we gaan lekker luisteren naar een geweldige mix met I Wanna Dance with you, with somebody, with somebody. sorry, yeah, yeah, <laughs> not with yeah, you, yeah. but with somebody no, sure. who loves me, uh, sure. <laughs> yeah, <sure>. and somebody <laughs> who loves me. <laughs> Here is uh, Whitney Houston. <laughs>